Flexbeats, Flexbeats, Flex beat Billy is dronken, burger is dronken, Nina is dronken, Q is dronken, Shaggy is dronken, van de tinder is dronken, van is dronken, Kekker is dronken, zelfs Urban is dronken Ik actie is er één te veel. Yeah, ik chill met wat de pil. Huh, zo so is het, yeah, Johnny en de man. Ik laat hem walken, man, zo van dam. Mijn crew weet hoe het zit, Ik zeg, Nina, we zitten er weer één. En dan komt jullie de we tappen tientjes, man, zo van tientjes, blij. Q en ik, we doen de top in strijd Skip en ik, we doen de blow in strijd Alles is goed, lekker met de ogen. En dat is wat we doen Laat me zien hoe het gaat als ik gewoon blow Is het dat wat tapwedstrijden doen? Of is het dat het gaat om gevoel? Ik voel me lekker van binnen Ik zet er weer één mensen van burgers binnen Een mood zwang van de mood zwang. Ik blijf moed van de mood, damn Yeah We